Bij aanvallen van Boko Haram zijn sinds 2010 bijna 1800 doden gevallen. De beweging wil in Nigeria een islamitische staat vestigen. De Nederlandse spoorwegen rijden sinds vannacht met de Vira... om te voorkomen dat de trein gaat roesten of onderdelen vast komen te zitten. De acht Vira's die het nog doen rijden eens in de week... zonder passagiers van de werkplaats in Amsterdam naar Maarse en terug. Spoorwegen zouden nog 16 treinen afnemen van Anseldo Breda, maar hebben daarvan afgezien naar grote problemen met de trein. De twee bedrijven zijn in allerlei rechtszaken verwikkeld. Volgens DNS mogen de treinen nu rijden in afwachting van de juridische afhandeling. In de roetdeeltjes die bij de brand op een industrieterrein in Zevenaar zijn vrijgekomen, zijn volgens nog geen gevaarlijke stoffen gevonden. Dat zegt het RIVM. Eerder werd gezegd dat bewoners de roetdeeltjes niet moesten opruimen. Ook werd boeren aangeraden om geen gewassen te oogsten en het vee uit de wei te halen. Het RIVM komt de komende dag met de definitieve resultaten van de metingen en een nieuw advies voor de omwonenden. Serena Williams heeft de finale van de US Open bereikt... waar ze morgen haar titel kan prolongeren. De Amerikaanse tennister won in New York de halve finale van de Chinese Lina... in twee sets, 6-0 en 6-3. En net als vorig jaar stuit Williams op de Wit-Russische Victoria Azarenka. Zij won met 6-4 en 6-2 van de Italiaanse Flavia Pennetta. Het weer in het loop van de nacht op de meeste plaatsen droog en minimaal rond 15 graden. Overdag vooral in het westen geregeld zon, in het oosten meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO Wordt Met Nora Romanesco Goedemorgen. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling... door de radioarchieven. In dit uur kunt u gaan luisteren naar het tweede deel... van een aflevering van Het Spoor per Spoor. In 1986 maakten de makers van het VPRO-programma Het Spoor terug... een serie legendarische treinreizen voor de radio. Zo reisden de spoorreporters langs de Birma-spoorlijn... de Schotse Kyle Lijn en maakten ze diverse, min of meer obscure binnenlandse reizen. In deze aflevering van die serie het spoor bij spoor, reizen makers. Katrien de Klein, Paul van der Gaag, Caroline Hanke en André Beerda. In vier windrichtingen, vier trajecten per trein. Vorige week gingen we van Vlissingen naar Roosendaal... en van Amsterdam naar Leeuwarden. Deze week gaan we van Maastricht naar Luik... en van Winterswijk naar Zutphen. Van het hoge noorden naar het diepe zuiden naar Maastricht. Al waar we wachten op de uursdienst naar Luik... Maastricht in de vorige eeuw met Nederland te maken had... blijkt als je kijkt naar de geschiedenis van de spoorlijnen. 13 jaar voordat er een trein naar het noorden ging... was er al een lijn naar Aken en acht jaar later een naar Luik. De Limburgers waren toen veel meer gericht op Duitsland en België... en eigenlijk is dat nog zo. Veel mensen uit Zuid-Limburg werken in België... en zijn aangewezen op Luik als de dichtstbijzijnde stad. Meneer Paggen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de oude lijn Maastricht-Luik. Ook hij is een Limburger die in België werkt. Met hem reden we naar Luik. Een traject dat weliswaar voor een deel over Nederland gaat, maar eigenlijk Belgisch is. Een traject ook dat doordat het de grens passeert een belangrijke rol in de oorlog heeft gespeeld. Maar eerst over de oprichting. Meneer Paggen. 1861 is die geopend en die is eigenlijk tot stand gekomen op initiatief van uh, Luikse mensen, eigenlijk Luikse industriëlen die graag een verbinding hadden met het Noorden, met Nederland. Hè. Er was natuurlijk wat handel met het Noorden en uh, de concurrentie uit Duitsland die lag stevig op de loer om goedkoper, door goedkoper transport, hun waren, ijzer, staal, uh, kolen, ...goedkoper te kunnen leveren. Dus die luikenaars die wilden in de markt blijven met hun spullen... ...en die dachten aan een betere verbinding. Hè? Die was er tot nu toe alleen maar via Maas, een kanaal. Nou ja, zo'n Maas die ligt wel eh, zeker vier maanden per jaar buiten gebruik... ...ofwel door hoogwater ofwel door ijsgang. Hè? Dus die spoorweg, eh, het was nieuw voor Europa. Hè? Dus België was er wel koploper in het vasteland in ieder geval in Europa mee. En die wilden graag een verbinding met Noorden. Wat er voor typisch is aan deze trein, hè? het is dus, uh, vrij modern, Belgisch materieel. Maar als je goed kijkt, we rijden links. Hè? Hier. Ja. ja. Dat is Belgisch. Hè? Ja. België rijden de treinen links. En dit is misschien wel de enige lijn in Nederland waar ook links gereden wordt. Pas sinds die elektrificatie. Hè? Hoe komt het dat de Belgen dan links rijden? Nou, dat heeft toch iets met de geschiedenis te maken. Engeland rijdt ook links. En België was het eerste land in het vasteland in Europa dat veel aan spoorwegen ging doen. Die hebben dat gewoon geïmporteerd. Dat Engelsje Uit Engeland. er al eerder, ja. Uit Engeland en uh, het is er nog zo, hè? Ja, we zitten nu eigenlijk uh, juist buiten Maastricht richting IJsden. We passeren zo meteen Grondsveld, wat vroeger ook een halteplaats was. Niet meer, al lang niet meer zelfs. Maar IJsden is toch nog steeds halteplaats. Niets van zijn grote betekenis. Maar ja, de verbinding is er nog steeds. Zelfs op deze lange intercitylijn. Is het, een, het is een grensplaats. Hè? En, maar worden daar ook douaneformaliteiten nog steeds uitgevoerd als de trein er langs komt? Niet meer, nee. Dat is helemaal voorbij. Dat is er misschien honderd jaar lang wel geweest. Maar op dit ogenblik is dat alleen maar in Maastricht. IJsden als grensstation heeft eigenlijk afgedaan. Hè? Ook goederenvervoer is er maar zeer weinig. Wel, er is een zinkwitfabriek die wel wat vervoer aan te bieden heeft, maar dat gaat toch steeds via de douaneformaliteiten van Maastricht. Hè? Dat is dat bekende station IJsde. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Maar in, 1918, in november 1918 maakte dit station wel wereldgeschiedenis. Doordat de Duitse keizer op de vlucht van België, uit Spaar kwam die... Naar Nederland. Hier uh, een dag zich heeft moeten ophouden. Hij kwam dus met de auto via de normale grenspost. En zijn trein, die liet hij, zijn koninklijke trein, of keizerlijke trein in dit geval, hè, die liet hij komen via Luik. Maar hij durfde daar niet mee te reizen. Hè. Bang voor partizanen en dergelijke onderweg, want de oorlog was afgelopen. En uh, hij maakte dat hij uit de voeten kwam. Hè. Hij durfde niet terug naar Duitsland. En in België blijven, dat deugde ook niet. Hè. Toen is hij hier op dit station, heeft hij zijn trein laten aankomen, is hij hier naartoe gegaan en heeft hier moeten wachten tot Nederland toestemming gaf dat hij naar binnen kon. Heeft hij dus hier een hele tijd rondgewandeld totdat zijn trein kwam toen kon hij uh, zich gaan warmen. Hè? En, en hebben de bewoners van hem toen ook gezien dat hij ja, daar liep? Ja, en Er zijn foto's van gemaakt en die foto's die zijn echt wel de wereld rondgegaan hoor. Het is gewoon een amateurtje die die foto's gemaakt heeft. Gewoon een nieuwsgierige man hè. Maar uh, het is echt wereldnieuws geweest, toen het zijn. We stappen uit in IJsden. Op het perron treffen we meneer Rozen, voormalig werknemer van de spoorwegen. Van 1940 tot 1963 heeft hij op het station gewerkt, onder andere als seinwachter. Dag meneer. U bent meneer Rozen? Ja, ik ben Paulien Hanke. Dag. Dat andere dier daar. Ja. Meneer Roos. Dan zijn we daar in IJsden. Ja. ja. En waar het over gaat, dat betreft is Chinezen. En Dan kun je zien natuurlijk dat er nog van... Het restant is dit van het oorspronkelijke. <laughs> daar heb je nog de uh, vroegere douaneloads. Ja. De goederenloads. de is de groot gedeelte is afgebroken. En hier is, hadden vroeger dan de wc en dergelijke dingen. En mm -hmm. dan de visitatiezaal... Wat was dat? dat was, de visitatiezaal, de was het En toen, tijd, in de oorlogstijd, ook de gecontroleerd door die Duitsers erbij. En daar had je dan een gebouw met bergruimtes en de ladingmeesters vroegen, want dat was een druk grensverkeer. Toen ik hier kwam, oh, dat hele trein, en die, al die spoorwegen, de, de rails die zijn weggebroken. Daar heeft dan een trein staan met. Uh, Geuring onder andere, de mensen die Duitsers vertelden dat er geuring in zat. Maar er mocht niemand anders in de buurt komen toen in die oorlog niet. Wat denkt u dat er allemaal voorbij is gekomen hier? Wat van de Duitsers is geweest? Wat van de Duitsers? hele treinen. De ganse treinen met geschut en met paarden. En het ging maar allemaal door. En die hadden lang op een Zo hard op een gegeven moment. Ik kwam hier langs? Maar dat kwam, kwam hier, hier ja, ja. Ja. Na de rand, ja. zal ik maar zeggen, toen de zaak omgekeerd was met die militaire treinen die Duitsers, mensen waren zo anti-Duits tot en met natuurlijk treinen hier, Dus die riepen om drinken om water. Men moet niet geloven dat er iemand met water naartoe ging om ze te brengen. En zo kregen op een gegeven moment komt er een trein, een goederentrein, en dus stopt hier en er komen Duitse spoormensen zaten erin een paar wagons. En dan hadden we de ordendienst, de oordienst. Die hadden hier de commando toen, zal ik maar zeggen, die Duitsers. En die waren achter een goedertrein uit het noorden... of uit Noord-Nederland of uit Noord-Duitsland, dat weten we niet. Met een militaire trein van de Amerikanen in Frankrijk terechtgekomen. En zo kwamen ze hier terug aan. Ze hadden honger en dorst. Uitgehongerd waren ze. één kind was overleden, vertellen ze... ...of een bidden en essen. Nou, toen hebben ze hier de Amerikanen, die hadden erachter een keuken. En de rangeerders, allemaal hebben ze voor water en voor eten gezorgd. Een van die commandanten van die dingen die zei... ...omdat ze die beelden hadden gezien van die Duitse concentratiekampen toen... ...met die doden en die gaskamers. Nou, liever allemaal doodschieten wat erin zit, oud en jong. Dat was zijn opvatting. Ik zei, dan nou bent u net als Hitler. Die gaan met die Duitsers. Duitsers, als je die moordenaars hier kunt brengen... mag je mijn geweer dan aan stoppen, dan zal ik ze doodschieten. Ik zeg, maar die mensen willekeurig, Dan doe je hetzelfde wat de Duitsers met de Joden gedaan hebben. Dat komt er op hetzelfde neer dan. Maar zo had je dat toen. Hoe zijn de Amerikanen hier binnengekomen? Zijn ze ook per spoor hier ja, binnengekomen nou, als eerste? Ja, of, dan of... Moet je moet denken, hier heb je nou het plein met een kruising. Met de allereerste op het station... Zijn ze gekruipende gekomen, zal ik maar zeggen. Maar die hadden gezien dat er stond een ton op de hoek van de straat. Een ton met zanden. daar zat er in, in Duitsland, of in een veldwepel of was, weet ik niet. Maar die zat met een machinegeweer daar. Nu zijn twee Amerikanen daar aan de andere kant van het perron gekropen. Tot aan het seinhuis. En een Amerikaan die ging hier door de uitgang. vind dat is allemaal weggebroken, kun je niet. Maar net achter die chefwoning om, was de uitgang. En aan de gevel van die bijgebouwen daar ging hij met zijn helm zo langs de muur. En toen begon die Duitsers te schieten met zijn machinegeweren op die helm. En dan maakte van die kuitschoters een kogel door zijn hoofd. Van op zee En dan was hij opgerend. 35 Duitsers hebben ze toen hier begraven. Nou, nu stomen we richting België. Hè? Ja, want waar komt nou de grens? Dat zou je dus zo zeggen, hè? Ja. Dit is nog Nederland, hè? Ja, hier passeren dus we. is het aan uh... te zien? Ja. ja, dat is moeilijk te zien, hoor. En die snelheid dan toch, hè? Die we hebben de scène veranderen. Uh, een echte grensafbakening zien we hier niet, hoor. Maar ik weet wel waar het is. Zie je, hier hebben ze zo'n parallelwegje. Zo'n veldwegje. Nou, hier op die veldweg is het precies te zien. Hier. Stop. Zie je? Een verandering van, uh, van afrastering. Dit is België. Dit is België. Het klinkt ook gelijk anders. Ja. Hoe komt het? Ik weet het ook niet, hoor. De grensplaats Vicé ligt al in het Franstalige deel van België. Het station is kaal met brede, open perrons die als de trein wegrijdt helemaal verlaten zijn. In de Tweede Wereldoorlog is dit station belangrijk geweest voor het verzet. Buiten treffen we meneer Royen, voormalig werknemer van de Belgische spoorwegen. Hij heeft van 1941 tot 1977 altijd op station Fissé gewerkt. Maar de oorlogsjaren daar zijn voor hem het belangrijkst. Voor ons gesprek heeft hij nog een vriend meegenomen, meneer Smeets die even verderop op ons staat te wachten. Ik heb ook een, een Nederlandse getuig meegebracht. gebracht. Volgens ons. Als u liever had ik dat. Dat is een Hollandse. Nee. Uh, maar hij woont hier in België. Ja. En zijn familie heeft uh, veel voor uh, die gevangenen, voor de vluchtelingen gedaan. Ja. Daarom zijn uh, uw, uw zuster... In een concentratiekamp Mijn moeder. Mijn, mijn, moeder. Ja. mijn moeder, mijn vader is hier. Ja. En ik heb een broer. Heel ook uh, in een concentratiekamp in Dachau. Uh, onderdekte Joden en krijgsgevangenen. Ja. Veel kreis, uh, Franse krijgsgevangenen. Ja. En dan Engelse en uh, vluchtelingen. Joden, hè? Amerikaanse. Ja. Ik dat je een speltje op heeft. Dat is ja, dat is, uh, die heb ik gekregen van. Uh, ik ben. Uh, uh, in Brussel, van een verzets, die heb ik gekregen voor Lea. Dat is de hoogste decoratie wat, wat je kunt krijgen hè, van Nederland. Hè? Zullen we even een plaatsje opzoeken om dan uh, te horen hoe het verder ging? Langs Station Vissé liep aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke vluchtroute Joden, ontsnapte krijgsgevangenen en neergeschoten piloten... zochten hun weg terug naar de vrijheid via Eisten, Vizé en Luik... om van daaruit verder geloodst te worden naar Frankrijk en Spanje. De boerderij van de vader van meneer Smeets in Eisten... was een bekend onderduikadres. Zijn vader en zijn broer smokkelden de krijgsgevangenen de grens over... en brachten ze dan dikwijls naar station Vizé... waar ze met de trein naar Luik verder gingen. De vluchtelingen kwamen ook wel verstopt in treinen de grens over. Soms helemaal vanuit Amsterdam. Voor de twee Duitsers die daar werkten, de bureelchef en de stationschef, moest natuurlijk alles verborgen blijven. Hoe ging dat in zijn werk? Meneer Royen. Als wij bijvoorbeeld weer hier in de vormingstation kwamen. En daar kwamen, uh, dat waren uh, wagen die uit uh, Duitsland of Holland of Frankrijk kwamen. En. Uh, wij hoorden gerucht in die wagen. We, we deden de deur open en we, we vonden die, die, die krijgsgevangenen of die vluchtelingen. En dan, we namen die met ons mee... En we schuilen. Verstoppen? Ja, Verstoppen? nee totdat in verbinding met andere collega's... om die mee te nemen op een personentrein om in richting Frankrijk te zetten. Hè. Hoeveel uh, vluchtelingen kwamen er zo ongeveer de grens over? Oh. een nacht, daar komt er twee. Een nacht, de nacht daarna, of de dag daarna, daar kwamen er tien en een dag daarna daar kwamen er drie. Dus iedere dag wel wat? Ieder, bijna niet iedere dag, maar zo, bijna alle dagen. Hè? Ja. Bijna alle dagen hè? Ja. Dus u was er voortdurend op bedacht dat er misschien wel iemand zou kunnen komen? Dan. Oh, ja, hè? ja, en zo, ze kwamen in, in wijnvatten of in citerne of in uh, wagenen. In uh, nacht had ik uh, uit een trein 16 krijgsgevangenen uitgehaald. En ik had die in... Uh, in zo'n klein kamertje waar men die borstel zet. En opeens dat kwam de Belgische station binnen. En de Belgische station dat was een, een vrienden van de Duitsers. En die is, en die is in de kamer geweest. En uh, heeft de krijgsgevangenen gezien. En heeft niets gezegd. Ik weet niet waarom, maar hij heeft mij niet toen arresteerd. En dat is... Maar hij, hij moet geweten hebben dat zij op de vlucht waren. Natuurlijk, natuurlijk. Hij, ze, ze waren nog met de soldatenkleding aan. Dus hij wist dat ze vluchtelingen waren. Ja, en hij heeft niets gezegd. Ik weet niet waarom. wat dacht u, wat zou u gedaan hebben toen? Als hij wel wat gezegd had, was u daar niet vreselijk bang voor? Zeker was ik bang. Ja. Maar als hij iets gezegd, ik had hem doodgemaakt. Ik had uh, hem gemaakt. Als hij gezegd mij bedreigd had, ik zou ik was, uh... had u dan een wapen bij u? Nee, ik had geen wapen. Dat was niet mogelijk een wapen, maar er waren toch altijd wapens, stokken of zo wat. Of... Ja. Oh. In 1942 wordt de vluchtroute opgerold. Onder leiding van een Duitse Oberleutnant, die was bijgenaamd Hannibal, werd de verzetsgroep door Duitse vertrouwensmänner geïnfiltreerd en verraden. Het Hannibal zoals deze episode later genoemd werd, heeft uiteindelijk 22 mensen het leven gekost. Ze zijn omgekomen in concentratiekampen of gefusilleerd. Van Visee gaan we met meneer Pagge door naar Luik. Het landschap wordt heuvelachtig met zelfs hier en daar een hoge rotswand langs de spoorlijn. Je zit hier eigenlijk in Wallonië, hè? Je ziet er ook een beetje aan de huizen, die zien ja, er ook heel anders, heel, uit, anders, he? He? Ja. heel anders uit Dat Is heel anders Oh ja, ik zie daar de Maas. Daar is de Maas, ja. Ja. ja. Tussen de spoorlijn en de Maas ligt dan die autoweg dat die gepopt. Auto -weg, ja, ze hebben die Maas is zo 50, 60, 70 meter verlegd hè, om hier die, die autoweg nog tussen te krijgen Het kan net he? Vroeger liep die uh, die spoorweg Precies Langs de Maas. Hè? Nou, kijk, hier rijden we helemaal langs de berg door. Hè? Vrij hoge bergwand van 20, 25 meter. Dat is ook allemaal uh, afgebouwd geweest. Hè? Dus gesprongen met dynamiet om hier plaats te hebben om een spoorlijn te kunnen aanleggen. Hè? Ja, het is echt met springstof, is het zo. ja. Nou, ja. Er was ooit een discussie over of de trein nou langs de linker of de rechtermaasoever moest gaan. Ja, ja, ja. Uiteindelijk is het dus, ja, ik weet niet hoe je rekent, ik denk de rechtermaasoever. Of... Ja, die Belgen zijn altijd Belgische ontwerpen geweest. Hè? En die eh, rekenen natuurlijk van bij hun uit. Hè? De en dus de rechter. Ja. En waarom dat de rechter is geworden? Dat. Uh, hier was aan deze kant meer industrie, meer bevolking. Dus. Men heeft gekozen voor deze wijze, terwijl de spoorlijn op de linker Maashoever meer in het veld lag, in de landerijen, laten we zeggen. Maar in eerste instantie ging het ook alleen maar om verbinding, om maar snel naar het noorden te kunnen uitvoeren. Hè? Nou ja, die twee concurrerende plannen die lagen naast elkaar, maar deze heeft dan gewonnen. Hè? Omdat Nederland graag zag dat die spoorlijn hier kwam. Hè? Kijk... De slechte verbindingen die er toen bestonden, zeker in Limburg, hè? want de wegen die waren bijna onbegaanbaar hoor. Mensen, zo heb ik het ervaren uit de documentatie die ik had. Hè? Die spoorlijn die zou dan de Limburgse steden ook meteen kunnen verbinden. Hè? Maastricht, Sittard, Holmond, Venlo, Nijmegen. Dat was dan meegenomen. Hè? Dus Nederland gokte erop. Hè? Kijk, hier zie je nog een oude Mijnschacht staan. Hè? Want uh, heel wat, ja, dat is allemaal uh, van de baan, hè. Dat zal ook nog wel opgeruimd worden, maar uh, uh, er is geen enkele mijn meer in functie hier, hè, in het Luikse. Nou, het eigenlijke eindpunt van uh, de oorspronkelijke lijn uh, Luik-Maastricht, dat was het Landau-station in Luik, hè. Dat lag aan deze kant van de Maas, dus ook weer op die rechteroever, maar dat bestaat niet meer. Dat is een tiental jaar geleden is dat afgebroken, was verouderd en waarschijnlijk ook weer overbodig geworden. Men rijdt nu door naar het volgende station, wat aan de overkant van de Maas ligt, het Guillemin-station. Waar dus aansluiting is op de grote lijnen naar Aken, Keulen, naar Brussel, Oostende en ook naar het zuiden toe. Maar dan weer via Brussel en Mons naar Parijs. Dat was dus ook de oorspronkelijke grote lijn. Hè? Die was er al voor de lijn luik maastricht hoor. Ja. Dat was al een zeer oude lijn zelfs. een van de eerste in België. luik was meer een aanvulling daarop nog? Ja ja. ja, ja, ja. Maar goed, toch nog vrij oud, hoor. En ik, ik hoorde maastricht, dat... dat er op dat moment in Nederland nog maar uh, enkele spoorlijnen waren. Er lag hier in België er heel wat kilometers meer. Maar ja, men had het ook wel nodig. Hè? Men had geen andere verbindingen. Hè? Nederland, als waterrijk land, hè, heb je kanalen, vaarten, water genoeg. En eh, trekschuit, diligence, was nu eenmaal zo ingeburgerd. En de Nederlanders die waren nou niet zo voortvarend dat, je, dat ze direct op die spoorwegen sprongen. Men vond dat nog niet zo nodig. Hè? Maar achteraf is dat dan toch wel gekomen, alleen wel later. Hè? Ja, dit is dan ja, ja. nou, een dan naar. Dit is dan nu niet het eindpunt, maar voor ons dan wel, omdat wij ja. Ja, ja. de historische nee, lijn moeten doen. En dan gaan we wachten op de trein weer terug. Ja. En dat duurt, geloof ik, zo'n 50 minuten. Ja? Ja, zoiets. We gaan even Hè? wat drinken. Ja, we zullen de ja. restauratie ja. opzoeken. Ja. Op de terugweg ontmoeten we meneer Van Leeuwen. Hij is bij de spoorwegen gaan werken in 1942. Veel mannen zijn in de oorlog bij de NS gekomen... omdat dat toen een mogelijkheid was om te werkstelling in Duitsland te ontlopen. De spoorwegen waren voor de Duitsers van vitaal belang... en ze wilden die niet ontwrichten. De NS speelde hierop in door naar verhouding veel personeel aan te nemen. Zo is meneer van Leeuwen machinist geworden. Eerst op een stoomlocomotief tot 1956... En daarna is hij overgestapt op ET, elektrische tractie. De eerste elektrische spoorlijn is al in 1908 geopend. Het was een lijn tussen Rotterdam Hofplein en Den Haag Hollandspoor. In eerste instantie was dit alleen als proef gedaan, maar het bleek een groot succes. Na de Eerste Wereldoorlog is men langzaam verder gegaan met de elektrificering. Maar het Nederlandse net is nog steeds niet klaar. Zo is pas vorig jaar de lijn maastricht luik geëlektrificeerd. De dieseltrein is pas na de elektrische trein uitgevonden. In 1934 reed de eerste diesel op het baanvlak Amsterdam-Utrecht-Arnhem. De dieseltrein kreeg veel belangstelling van het publiek. Het was weer een stap voorwaarts naar modernisering. De laatste stoomtrein is pas in 1958 uit Nederland verdwenen. Meneer van Leeuwen is dus een van de laatste stoomtreinmachinisten geweest. In die tijd reed hij dikwijls op de lijn Maastricht-Luik. Wij gingen van Maastricht naar Luik. Ja, ja. Dat was een prettig lijntje. Ja. Heel gemoedelijk. Ja. En die, die Belgen, als je in die zee kwam, die, Belgen, die, die kwamen je allemaal de hand geven. Dat, dat is gebruikelijk in de, bij die walen. Hè. Dat was heel gemoedelijk. Wie kwamen allemaal de hand geven? Die, die walen, die, de ja. die rangeerders een. Collega's? Ja. Ja. Belgische collega's. Het oh. ging heel moeilijk. Ja, en ja, dat, dat was dat... anders dan een Nederlandse ja, lijn? Ja, een trein vijf minuten te laat vertrokken of zo in België. Dat was, daar werd niet over geluld. Dat was heel normaal. Ja. Dus het was wel aangenaam om deze lijn te ja, de rijden? Ja, heerlijk. Nee, je was altijd met z'n tweeën, hè? Ja? machinist en leerling. Toen met de ET kwam je nog maar alleen voor te staan. Mm. Hè? Zat je de hele dag in zo'n glazen huisje? Ja, dus dat was wat saaier? Ja, er kwam geen hind aan aan die diensten. Nee. En veel uh, intensiever. Hè? Ja. Moest, moest u gewoon uit een acht werkdag toen bij die elektrische shop. Ja, later in het begin was dat ook negen tot negen en half uur. Ja? Bent u uh, gepensioneerd sinds uh, ongeveer eind vorig jaar, hè? oktober dacht u? Nee, in 1978. Ja, ik ben afgekeurd. Ik heb, ik heb zeven, zeven ongevallen gehad. Waarbij vier, vier mensen doodgereden, drie wragen En bij het laatste ongeval toen heb ik gekapt, en naar de bedrijfsarts gegaan Ik zeg, nou, ik zie het niet meer zitten. Toen heb ik een keuring gekregen. Een uh, psychologisch onderzoek. Nou, toen uh, hielde ze het voor gezien. Kon verleven, vertrekken. Dat, dat hoor je meer, hè? Dat machinisten het daar moeilijk mee hebben. Ja. Dat je elke keer... Uh... Ik had er vier op een jaar. Nou, dat, dat, dat vrede aan je, hè? Dat Waren dat mensen die zich voor de trein hadden geworpen? Twee. Twee voor de trein. En één brommer in Vught. Een, uh, een vrachtauto met aanhanger in uh, Buggenhem, Die reden uh, er door een, uh, een halve overweg, een aangop ja, en miste ik en ik klapte er volop, de pudding en het meel dat hing in de, in de bovenleiding ja, en dan hou je je wel groot maar het vrede aan je hoor, ja, dan heeft u nog geluk gehad ook denk ik? Ja dat heb ik zeker gehad, een hele hoop geluk, want er kwam een, een een stuk hoekgeizer van een paar meter uh, van die aanhanger. Dat kwam door de vooruit, klapte dat naar binnen en dat boorde zich in de achterwand. Nou, een centimeter of dertig meer naar links en het was waars door me heen gegaan. Maar ja, dat realiseer je op dat moment allemaal niet, hè. Ik kwam de ziekenwagen, die kwam me ophalen. Ik uh, ging er niet in. Ik zei ik mijn geheer niet, ik ga naar huis dan kon die onderweg zaken teruggaan. Er komt nog een collega tegen. Ah, een ex-collega, die is ook afgekeurd. Ja. We gaan op vakantie. Zijn er nou, zijn er nou wel veel mensen die uh, gewoon met pensioen gaan, die bij de spoorwegen werken? Of uh, ja, worden ze dat... toch over het algemeen afgekeurd? Dat, dat zullen er toch maar weinig zijn. Tenminste in die, in die tak van dienst waar wij hebben gewerkt. tractie was dat vroeger. Nu is het allemaal exploitatie. Maar uh, 56, 57, dan hebben ze de grens bereikt. En dat is eigenlijk maar goed ook. Want uh, je verslapt, het wordt een gewoontebaan. En je moet altijd bij de tijd blijven met die spullen. minst of geringste, uh, en je zit in de prijzen. Ja, je moet goed opletten. Ja, je moet altijd, altijd uh, volle aandacht, 100%. In alle opzichten zwaar uh, werk. Oh, het is zwaar, zwaar kan ik het niet noemen. Het is geestelijk dodend. En natuurlijk moeten we ook heel wat keertjes overstappen. om per spoor van België in de achterhoek te komen. Op 18 juli 1878 is de eerste spoorverbinding tussen de Achterhoek en het westen des lands een feit. Op die dag wordt de lijn winterswijk sutve officieel geopend. Grote stimulator achter deze spoorlijn is de Winterswijkse textielfabrikant Jan Willink. Eén zo'n lijntje gaat hem echter lang niet ver genoeg. Hij wil een dicht spoorwegnet in de Achterhoek. Ieder dorp zijn eigen stationnetje omdat de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij, de HSM... die de lijn Winterswijk-Zutphen heeft aangelegd... geen zin heeft dit netwerk aan te leggen... gaat Willink op zoek naar andere mogelijkheden. Dit resulteert in 1881 in de oprichting van de Gols... de gelders Overijsselse Lokaal Spoorwegmaatschappij. Op 13 oktober 1884 opent de Gols de lijn Winterswijk-Hengelo. En nog een jaar later op 15 juni 1885 de lijn winterswijk sevenaar In de tussentijd hadden de Nederlands-Westfaalse spoorwegen... de lijn Zutphen-Winterswijk naar Duitsland doorgetrokken. Hierdoor wordt Winterswijk belangrijk voor de doorvoer van goederen... van en naar Duitsland. Winterswijk heeft in die tijd twee stations. een van de Gols en één van de HSM. Op 1 januari 1938 wordt het Gols station gesloten. De Gols was al een paar jaar eerder opgekocht door de HSM. Zoals in de loop der jaren alle lokale spoorwegmaatschappijtjes waren gefuseerd met of opgekocht door de twee grote landelijke maatschappijen, de HSM en de Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen. Op 1 januari 1938 fuseren HSM en staatspoor en is de NV Nederlandse Spoorwegen een feit. Van het spoorwegnet rond Winterswijk is weinig meer over. Er rijden nog twee treintjes per uur: één naar Arnhem en één naar Zutphen. En het had weinig gescheeld of ook het lijntje Winterswijk-Zutphen was verdwenen. Eind jaren 70 bouwde NS het sluiten, omdat het een van de minst rendabele lijntjes van Nederland was. We reden mee op het oudste lijntje van de Achterhoek. Met in de cabine oud-spoorwegman Jaap Doornheim en machinist Ruud Don. Hoeveel stations komen we tegen tot Zutphen? We komen drie stations tegen tot Zutphen. Dus, uh, Lichte ervoor, dan ga uh, Ruurlo, dan dan, uh, dan je ruurloog, dan voordek. Dan heb je het Zutphen. En die hele trip duurt een half uur ongeveer? Uh, een half uur, ja. Hoe lang rijdt u al op deze lijn? Ik rijd op deze lijn uh, 3,5 jaar. Wat is nou het bijzondere aan de lijn Winterswijk-Zutphen? Ja, Het, reden, het is een, uh, een ander soort beveiliging. Het is uh, een beveiliging uh, ter plaatse bediend te relaisblokstelsel. Dat wil dus zeggen dat de machinist bij aankomst op het station zelf zijn zijn veilig zit. Wat houdt het precies in? Nou, het houdt zo in: je wordt dus niet veilig gezet vanaf het seinhuis. Je hebt dus zelf de verantwoordelijkheid voor het veilig rijden van deze baan. Het is in de rest van Nederland anders? Op de algemene stand is dus in Nederland, ja. Het is... Door een trainingsleider wordt dat normaal gesproken wordt dat, uh, geregeld en beveiligd. En dit is dus uh, buiten trainingsleider. Je belt bij Winterswijkbelletjes dus op naar Zutphen. Tot je daar uh, dus gaat vertrekken. En dan zegt Zutphen: Nou, ik heb geen bijzonderheden. Je kan komen. Zijn de bijzonderheden, krijg je dat te horen. Storing ergens, en, uh, wat dan ook. Dat, uh, daar kun je dus rekening mee houden. U zit al 3,5 jaar op dit baanvlak. En kijkt u nou nog maar wat er allemaal om heen zit? Ja, je blijft niet alleen op de baan kijken natuurlijk. Je kijkt ook om je heen. Het is, eh, als je alleen op de baan gaat kijken, dan wordt je blikveld wel erg ergens Dus je kijkt ook gewoon wat er om je heen gebeurt. Dat heb je op een gegeven moment ook allemaal gezien. Nee, dat, eh, toch is dat iedere keer weer anders. Het, eh, vandaag zie je een het lopen, morgen zie je weer een parkouria grazen, overmorgen zie je. Eh, door het, door het land schieten. Je ziet iedere dag wel wat anders gebeuren. Dat, uh, in de jagentijden, uh, in de winter is alles natuurlijk mooi wit, in de herfst, de, de mooie kleuren van, van de, de bomen. In de lente dan, dan komt alles weer op. En zomers is het weer prettig met de dagjesmensen die weer overal langs de baan uh, wandelen en wat dan ook, vakantiegangers. Dus, er is altijd wel wat te zien. Nou, u vindt het wel een mooi voor? Ik vind het op zich vind ik het een mooie, baan, want ik vind de prachtige natuur hier. Dornheim, uh, u weet alles van het lijntje Winterswijk-Zutphen? Nou ja, alles. alles. Uh, ik heb vroeger hier op die lijn gezeten van Winterswijk uh, naar Zutphen. En dan was ik dan uh, bij wegonderhoud. Dus uh, het onderhoud van de spoorbaan, zeg maar. Ja, maar en wat doet zo'n onderhoudswerker dan? Nou, uh, onderhoud, dat is... Uh, ja, op zijn Hollands gezegd, zeegjes uithalen. Je zat heel een dag in de grint te krabben. En dan werd een spoorwaterpas gemaakt. En daar was de onderhoud dan onderhoud aan. En bijvoorbeeld lastpaden werden dan vernieuwd. Of er een kapotte was, dan moet er een nieuwe aangezet worden. Ja, er zijn allemaal zulke dingen wat bij het wegonderhoud. zeg maar tussen dat lijntje, Winterswijk, zit te worden. Hoe lang geleden bent u daaraan begonnen? Nou, ik ben 25 jaar bij de maatschappij geweest. Ik ben nu afgekeurd. Ik ben er al 9 jaar eruit. Maar als je nou tegenwoordig ziet. Wat wij vroeger deden en wat ze nu deden, maar nu is het nou allemaal aannemerswerk. En als jongens van de wegonderhoud staan nu als veiligheid en als toezicht staan ze er nou bij. Maar kijk, hier hebben we de gedeelte waar we nu in het moeras komen. Hier begint dat. Je kunt straks aan links en rechts aan beide kanten kun je het zien. Hier zitten we nu in het moeras. En hier ligt nu ook het lang spoor op. Dat is speciaal voor dat moeras. Nou ja, want het wordt in het westen van het land ook wel wat, wat, wat gebruikt hoor. Maar hier je in Wenderswijk is, dat nou, uh, ik geloof dat vorig jaar dat het hier gemaakt is, die langlaaspoor. Kijk, de, allemaal is allemaal veen, uh, allemaal moeras wat je hier ziet. En, uh, aan de rechterkant en aan de linkerkant. Kijk, en hier gaan we de weg uit. Het is maar een klein moerasje. Ja, want ze hebben me als eens gevraagd uh, dat hier vroeger een verzakking is geweest. Nou, die 25 jaar dat ik hier gewerkt heb, heb ik nooit over een verzakking gehoord. Ik bedoel uh, dat het spoor echt weggezakt is. Dat is hier nog niet voorgekomen. Niet alleen het werk aan het baanvlak is geautomatiseerd, ook een groot deel van het andere werk is verdwenen. oud zijnhuiswachter, G. Oonk kan het zich nog goed herinneren. Toen hij er eind 1979 wegging, werkte er op het station Winterswijk nog 14 mensen. Bij zijn komst, in 1950, waren dat er nog 135. Toen was het groot, heel groot. Ik zeg, toen ik kwam, ik moest eerst gekeurd worden in Utrecht... omdat ik, of ik ook goed was voor het seinhuis en de locomotor, als ik niet overgeplaatst kon worden... En uh, daar was ik dan goed voor. Daar ben ik ook... Nou ja, het was ontzettend druk. Uh, als je s'avonds naar huis ging en je late dienst had. Toen ik hier kwam in 50, oktober 50 was hier ook nog, een... ik hier nog even nachtdienst geweest. Mm -hmm. Dat heb ik hier trouwens in Winterswijk zelf niet gedraaid. Maar toen was het ontzettend druk. Hoeveel en... treinen per dag ongeveer? Oh ja, dat was een hoop. Uh, dan alleen op de goederen treinen reden. De personen treinen reden om de twee uur. Tenminste op Zutphen op Anneman, om de tuur. Uh, maar je had toch gauw uh, van Duitsland uit zo'n 400-500 kolenwagens. Nou ja, en dan door elkaar 60 wagens per trein. Dus dan kun je even nagaan, een kleine 10 goederenwagens buiten. Het, het, het, het, wat dan in gesloten wagens zat. Dit was dan hoofdzakelijk kolenvervoer. Dat was natuurlijk een heel groot. Uh, uh, quantum wat hier overheen kwam. Nou, en aan het westen kwamen natuurlijk ook goederen, omdat dat was het enige vervoermiddel per trein. Als je nu hier ook in Winterswijk de steen hebt, uh, die waren die, die, dat, uh, in die uh, zakken, dat werd hier op de loslijn, dat werd aangebracht met paarden en waren laden met auto's, maar dat werd in, in uh, spoorwegonzen geladen. En van hieruit werd het over de hele. Uh, Legio verspreid, die moesten overal natuurlijk, die werden hier uitgerangeerd in diverse groepen. Je ja, had bijvoorbeeld de groep Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, uh, Groningen, dat was dan Onnen. Uh, er ging nog een trein 40-90, dat ging op Arnhem aan, dus daar Arnhem en Nijmegen in. En die werden hier allemaal samengesteld. En dan, s morgens begonnen ze Het is al een poosje geweest dat uh, 75, 18 was, dat meen ik. Die ging om tien uur al weg, 75 om 12 uur. En zo ging dat het hele. Tot s'avonds om 12 uur, half vier, dan ging de laatste weg. Ja. En u werd vanaf 56 zijnhuiswachtmeester? Ja, nou, zijnhuiswachter. Zijn huiswachter. Wat hield dat in? Nou ja, dienst doen op het zijnhuis. En dat was toen geen kleinigheid in het begin. Want vooral aan de, de Misterweg, uh, wat alles uitgerangeerd werd. Een drukke overweg. En om de paar minuten moest je de bomen dicht doen. Want ik weet wel, de eerste tijd, als je dat dienst doet... en dat zal, weet ik zeker, de collega's baan... dan kreeg je niet, haast geen tijd van... Kon je, het brood moest je maar zo lopend mee opeten. Want je moest overal kijken. Je mocht de rangeerders niet laten wachten. Want er waren toen oude rangeerders, vormarangeerders. En als je dan de bomen niet gauw dicht nou dan kwamen ze bij me. En dan ging het van hier en te van dik ook samen planten. We kan dat niet een beetje vluggen. Want ja, die, die moesten de treinen weer op tijd klaar hebben. Onderhand stond het weg uh, wat over de weg kwam. Dat was natuurlijk niet zo druk met auto's als nou, het zaken, fietsers. Maar wij vaak mensen die naar de fabriek moesten. Ja, en uh, ja, dan deed je de bomen dicht. Je, de, die trein, die moest, en dan kwam de, de personentrein, die moest je ook nog in de gaten houden. En de beveiliging was lang niet toen in die tijd zo als uh, het laatste op het is waarvan toen kon je geen trein veilig zetten of je moest de bomen dicht hebben. Maar dat was in het eerste begin ook niet. Maar u moest toen met de hand die bomen dichttrekken? Een de boom deed je met, met de hand dicht. Maar dat hield ook in dat ze niet in de beveiliging zaten. Je kon rustig een trein veilig zetten met de bomen los. En dat mocht natuurlijk absoluut niet. Want dan, uh, dan kreeg je de grootste ongelukken. Er werden in die tijd ook treinen binnen geloodst? Ja, nou, daar was, was achter. op uh, De treinen van Duitsland, de treinen van uh, Arnhem... die konden zijn huidswachter veilig zetten. Er was een klein postje op het plein omdat in de oorlog is het grote seinhuis weggebombardeerd. Mm -hmm. En uh, met borken. Die kon, die, tot 1956 moesten die treinen geloodst worden. Die kwamen tot voor het signaal. En dan ging de rangeerder er naartoe. De seinhuiswachter ging mee. Die, had, die wissels waren toen op slot met een sleutel. Die deed de wissels los, werden losgelegd. De seinhuiswachter uh, hield toezicht op de wissels. En dan de rangeerder ging voor op de lok staan. En die zei, het was toen veel, uh, Duits personeel. En dan werd de trein netjes binnen binnengeloodst. Het is ook wel eens een keer misgegaan dat hij eruit liep. Maar daar was een collega van, maar dat heb ik dan zelf niet meer ja. gedaan. De hele familie Onk werkte bij het spoor. Gerrits broer in Utrecht... en zijn vader het grootste deel van zijn 40 spoorjaren in Winterswijk. Als Onk een oud familiealbum doorbladert... komen de verhalen van zijn vader weer boven. Nou, hier zien we hem op de foto... In de mobilisatie in 1914, 1918, witte kilaan, moest je met de douane uh, de ladingen visiteren. Er zijn pieken, lange ijzeren pringen, die werden in de wagens kolen, of er ook smokkel in zat. En uh, dan moest je met, met de douane de, de treinen langs. Want uh, het smokkelen, daar zat hier nog wel iets. Dat, uh, ook na de mobilisatie van 1918. En je werd vaak verteld, ik ben in 1920 geboren. En na mijn geboorte, er werd veel drank gesmokkeld. En toen had hij nachtdienst. drank gesmogeld met de trein? Met de trein. En daar waren de commissies ontzettend uh, actief. Want ze hebben ook al eens hier, door de verhalen... ...waar dan van mijn vader een pet van zijn kop geschoten. En toen moesten later allemaal, alle machinisten komen... ...om die pet te passen. Maar die paste niemand... En toen ik geboren ben in oktober 1920... dat dus heeft mijn, vaat, mijn vader nachtdienst... en toen was er ook voor hem drank mee gekomen uit Duitsland. Hij zegt, en ik stond met twee tassen drank op de loslijn. Ik had mijn brood en mijn drinkersbusje zo op het treeplank staan. Hij zegt, en dan kwam de commissie na. Ik heb de tassen met drank zo in het hoge gras laten zakken. Ik ben aan het werk gegaan, maar ik dacht de hele nacht... niet bij mijn eten te komen, bij dat trommeltje met brood in de drink. Hij zegt dat, dat hielden de, de chemiezen wel in de gaten. Maar ja, omdat dat, door dit geval, omdat ik geboren was, is toen niet als smokkelaar bekend. Maar er is wel heel wat afgesmokkeld toen. Door de spoorweg, en, mensen zelf. Ja, door, ja nou, en de omstandigheden, ja. Ja, nou, de gelegenheid maakte dief, zeggen ze wel eens. Maar inderdaad, en dit was dan in, in 1920, dus en ook in die crisisjaren van in Duitsland, 2030, in die, in die tijd toen in Duitsland die inflatie zo was. Ja, toen. Uh, was het hier nog wel, uh, ja, zeggen, uh, actief aan het spoor. En ook, de, de, mijn vader heeft ook al, hij ging met een commissie mee. En dat was in de winterdag. Hij trok zijn zwembroekje aan en ik kroop in de tender, daar zat het water in, om te kijken of daar ook smokkelwaard in zat. Zo gebeurde het toen. Tijdens dus de Tweede Wereldoorlog werd Winterswijk vanwege de spoorlijn naar Duitsland niet gespaard. Jaap Doornheim werkte toen nog niet bij het spoor, maar woonde al wel in Winterswijk. Ik weet nog goed, bij het station is een luchtafweer geschud hier op het appartement. Maar ja, het was hier elke dag raak. Met dat kwam... bombardement? Met bombardement, niet die grote, die grote bombardementen. Waren vroeger, ja, wij zijn aan de Jabo's geweest, die, die kleine dan kwamen ze met een man of acht of... ...kwamen ze aanzetten en dan, uh, ja, dan was het weer luchtarm. Uh, als je dat lijntje Winterswijk-Zutphen had, dan noemen wij kruispunt. En dat kruispunt was... ...kruispunt uh, Zutphen, kruispunt Groenlo. Dat was een, wij noemden dat een kruispunt. En dan was het ook altijd raak, dat hele lijntje. En dan hier veel placement ook. Ja. Dus en dan moesten... kwamen de jaarboosten, die kwamen dan boven... En dan... Nou, alles wat ze zagen, was met metruur en, en van, die, van, die ja, van, die, van die bommetjes allemaal. En dan, ja, echt een grote bombardement, dat hebben we niet meegemaakt. Zoals die, die grote, die vier matoren. Dat waren allemaal van die, van die, van die kleine net. Alleen om het spoorstuk te maken? Allemaal in, alleen om het spoorstuk te maken. Dat is niet uh, voor het Duitse vervoer, zeg maar, het Duitsland. Ja. Ik weet nog wel, maar ik werkte toen in de oorlog in de textielfabriek. En toen moesten wij geen spitten voor de Duitsers... Jullie ja, zal dat misschien al niet meegemaakt hebben, maar dan moesten wij spitsen. Nou, toen moesten wij van, uh, van de Duitsers uit, de organisatie, tot was dat, en dan moesten wij de nieuwe spoormaan weer leggen die opgebroken was naar Bocholt. Nou, toen moesten alle Winterswijkers en de omgeving die, die lijn weer leggen naar Bocholt toe, want die Duitsers wilden die lijn weer opmaken. Nou, toen lijnden die juist een paar kilometer klaar en toen hebben ze s'nachts daar een keer een trein opgezet. Nou, dat is een heel mooi verhaal en vergeet ik ook nooit weer. Dan hebben ze s'nachts een munitietrein opgezet. Die Duitsers? Ja. Maar ja, hier had ja, je ontzettend veel illegaal, uh, zeg maar, uh, van die illegale mensen, zeg maar, die daar alles doorgaven naar Engeland toe. Verzetsgroepen, uh, zeg maar, jongens, in veel, en in Aalten. En die heeft dat doorgegeven naar Engeland. En die hebben daar s'nachts even, even helemaal even, uh, even kaal gemaakt. Daar. Die, hebben ze die, uh, die munitietrein hebben ze daar in de lucht laten vliegen. Je kon weer beginnen met nee, en toen is er ook niks meer van gekomen. <laughs> Na de oorlog is Doornheim 25 jaar in dienst bij het spoor geweest. Hij is een echte spoorwegfanaat. Samen met zo'n 30 gelijkgestemde geesten... is hij in Winterswijk een spoorwegmuseum begonnen. Hiervoor hebben ze de beschikking over het oude Golstation... dat al sinds 1938 niet meer gebruikt wordt. Jaap Doornheim. Nou, hier ziet u uh, het, de denksteen van Jan Belling van de oprichter van de Westvaalse uh, Gelderse Overheidse Lokaalspoor. Die steen heeft vroeger, hij had vroeger een fabriek en daar stond die uh, ingemesterd, die steen. Maar die fabriek is nu helemaal afgebroken, de textiel is, uh, is nu helemaal weg hier in Minderswijk. En zodoende is die steen hier terechtgekomen bij ons in het Spoorwegmuseum. Wat staat er nou hier achter? U? Nou, dit is een, uh, dat is een, een diensttelefoon. Vroeger had hij die langs de spoorbaan ja. al die draden en dat was een diensttelefoon. Als bijvoorbeeld, nou bijvoorbeeld uh, een trainingsleider bijvoorbeeld naar de Aalte toe belde, dan drukte hij dat knopje naar beneden en ik belde hij een keer. En dan ging dat klepje los en zei, oh, dat is nummer 1, dat is Wetterswijk. En dan kon zijn zoon met elkaar praten. Dat was een eigen centrale, zeg maar. Ja, nou, dat was alles via PTT. <laughs> geen eigen NS-centrale, nee. Meer. nee. Dit, is allemaal, dit was vroeger was zijn eigen. Uh, eigen telefoon diensttelefoon. Zullen we nou even hiernaast naar het uh, nagebouwde spoor kijken, Nou, hier staan wij nu voor de uh, modelbaan die we hier aan het bouwen zijn. Dat is de modelbaan van uh, het plasgement Winterswijk en die wordt nagebouwd vanaf 1920. Nagebouwd zoals het in 1920 was. Zoals het in 1920 was. Allemaal via bouwtekening van NS. Waar vroeger de gebouwen gestaan hebben. Waar nu praktisch niks meer van is. Als je in die kant kijkt, dan zie je twee machineloodsen. Die ene loods was vroeger van de Duitse machineloods. En die andere loods die daarnaast staat, dat is een Hollandse machineloods van de HSM. Daarachter heb je de machineloods. Dat was een overnachtingsgebouw. Van de Duitse machinisten die vroeger hier met ons kwamen. Maar wat deden die Duitsers hier dan? Nou, die kwamen. Uh, ja, ja, vroeger personenvervoer hier naar Duitsland toe. Want als je bijvoorbeeld uh, langs die machineloosheid dat lijntje. en waar dat treintje waar daar nou staat. daar kwam de Duitse uh, personentrein binnen. Dan kwamen vroeger ja. Duitse treinen hier binnen ook. Niet alleen goederenvervoer, maar ook uh, personentreinen. En die stoppen daar uh, bij de stootjok daar. En daar moet nog een bootje bijgemaakt worden. En daarnaast had je een douaneloods, zeg maar, waar de douane zaten. Dus je werd ook nog streng gecontroleerd, ook nog uh, als je van Duitsland kwam. Dus ja, die hier ook ontzettend veel uh, douane zitten hier, ja. op station. nou is het natuurlijk helemaal geen douane Dat is allemaal weg, nou. Dat is allemaal weg. Nou, en dan zie je het grote station, wat nu NS is. Wat ook de bedoeling was dat hij afgebroken zou worden. Maar ja, de, al de praten en... Uh, ja. Is er toch behoud bleven dat... Uh, is blijven staan, want de NS was de bedoeling... dat dit station afgebroken zou worden. Nou, en dan naast het station dan krijg je weer uh, het gebouwtje. Daar zaten vroeger de te in. Een dat wordt Dat staat er nu nog, maar dat wordt ook binnenkort afgebroken. Daarnaast heb je we een gebouwtje. Daar uh, zat de timmerman in. En dat witte gebouwtje wat daarnaast staat... dat was vroeger een houtgebouwtje. gebouwtje, daar zat vroeger de weg in. erin. Is nou de SLW noemen ze dat nou, maar, maar vroeger was dat de Bobs, de wegopzichter. Die over de weg, uh, mensen van wegwerken overging. Maar u bent helemaal fanaat van het spoor hier in een rond Winterswijk. Hoe komt dat nou? Wat is er nou zo bijzonder aan? Ja, toen ik vroeger zelf aan het aan spoor was ja, en je kwam s'avonds thuis. Nou ja, dan praat je niet meer over het spoor. Dan was je blij dat je thuis was, want dan moest je. Nou, dat was echt wel hard werk en zwaar werk ook vroeger. ...spoorstafellaren, ben allemaal met de handen gedaan. En nu vandaag dacht ik, wordt allemaal met kraankjes... ...ja, wordt allemaal machinaal gebeurd. Maar vroeger ging het allemaal met de handen. Nou, En dan s'avonds thuis kwam de prak je niet over spoortje. Maar ja, nu ik uh, buiten dienst ben en dat ik afgekeurd ben... ...dan ben ik echt uh, gaan verdiepen in het spoortje... ...in het historisch gedeelte, zeg maar, van, van Winterswijk. En dan ben ik alleen niet, hoor. Ik bedoel, er zijn meer mensen uh, die in deze groep zitten... ...die uh, het ook allemaal gezamenlijk... Ja. He, maar ja, goed, eh, omdat ik nou een oude spoorman ben, dan probeer ik nog bij die oude mensen die weten, oh, die is vroeger aan het spoor geweest, he, daar ga ik naartoe, informatie. Eh, nou, misschien hebben ze nog een oude spoorpet, oude, oude uh, uniform. Nou, en dat is mooi voor ons, uh, voor het museum weer. Doornheim probeert met zijn museum de vergane glorie van station Winterswijk nog wat glans te geven. De nostalgie via het hoogtij bij de oud-spoorwegmensen. Ook voormalig zijnhuiswachter Oonk praat graag over het verleden. Hoe meer er nog met de hand moest worden gedaan, hoe leuker het was. Al in 1957, toen de stoomlocomotief door diesel werd vervangen... werd het werk minder. En in de jaren 70 kwam er langzamerhand een eind aan het goederenvervoer... Daardoor had Oonk zijn laatste jaren in het zijnhuis praktisch niets meer te doen. Oktober 79, toen was de automatisering uh, een feit. En toen zijn we nog tot de laatste december van dat jaar in dienst gebleven. Dan is wel en dan is wat. Er was niet veel meer te doen. De zijnhuizen waren buitendienst. En 1 januari 1980 werd, uh, waren we thuis met wachtgeld. Was het afgelopen voor de seinuswachters? Ja, niet voor mij alleen, maar voor allemaal. We hadden zes seinuswachters in. Ja. Een paar die waren nog te jong, die zijn gewoon nog geassangeerder gebleven. Maar de... een collega is afgekeurd. Later is nog weer een collega afgekeurd. En uh, twee zijn we 1 januari het wachtel gegaan. Toen was ik 59. En een collega van me die was nog maar 57. Ja. Maar ja, het was gebeurd. Toen het seinuis dichtging, uh, oktober 79. Toen heeft u een uh, soort afscheidsgedicht van het zijnhuis geschreven. Ja, een gedicht is het. Het is, uh, het is meer een rijm. Uh, ja, je, je, je pragiseerde wel eens wat. En uh, je zat daar boven de laatste tijd maar te kijken op, op de... Ja, ieder uur een trein. Binnen nemen en, en weer weg. En, en, en dat was het. Mm -hmm. Hij zat er hoog waar het uitzicht vrij was, bestuurde de wissels, zijnen en lichten. Een soort hilal waarin hij zijn werk verrichtte. Dat, was, dat hem was toevertrouwd waar niemand bij was. Hij deed in eenzaamheid zijn plicht. Hij sprak met onzichtbare kameraden, zond en ontving langs de draden voor de reiziger het onhoorbare bericht. Men zag de hoge stalen armen zwenken. Hij deed het stelsel der seinen denken. Hun armen strekten ver over de treinen. En zichtbaar van verre voor de treinen stond het groen of rood der seinen. Wat, hem, wat keek men hem vaak lelijk aan als hij de overweg had dicht gedaan Door het verkeer over de weg, waar bleef de trein toch lang weer weg? De bomen waren veel te vroeg dicht. Maar hij stond pal en deed zijn plicht. Hij bleef aan veiligheid zijn aandacht schenken. En als men dan na ging denken... was dat verwijt ook niet, was dat verwijt ook niet reëel. Maar de buitenstaander vond het te veel. Nu gaat de seinhuis voorgoed dicht. De automaat staat reeds opgericht. De seinhuiswachter heeft afgedaan. Een nieuw sein staat langs de baan. Voor het laatst bedankt na zoveel jaren... En mocht de nostalgie soms gaan maren... Bedenkt aan gij hebt uw plicht gedaan. Het is voorbij, doch de tijd blijft gaan. Ja, nu nader uh, Zutphen... Zeggen, we komen dus op de baan Deventer zutphen dadelijk uit. We krijgen dus dadelijk een uh, samenvoeging van sporen. we komen dus het voor zijn, dus, uh, dat staat dus groen. De volgende zijn in ieder geval uh, minimaal geel aangeeft. Dus dat ook daar voorbij mag en dat dus gewoon het uh, station Zutphen kan naderen. En in Zutphen krijgt deze trein alweer een andere machinist. In Zutphen kom je weer een andere machinist op, ja. Wat gaat u dan doen? Dan heb ik een half uur schaft. Dus dan kan ik een kop koffie drinken, eventueel een boterham eten. En na dat half uur uh, ga ik dus verder naar uh, Apeldoorn. En komt u dan nou vandaag nog terug op dezezelfde lijn? Ja, als ik uh, in Apeldoorn ben, dan, uh, dan keer ik daar. En dan rijd ik dus in één stuk door uh, terug. Van uh, Apeldoorn, zit Winterswijk, Winterswijk, Arnhem. En als ik dan in Arnhem ben, dan ben ik eens dus klaar met mijn dienst. U hoorde het tweede en laatste deel van het Spoor per spoor. Een aflevering die zich in Nederland afspeelde. Het was een programma uit 1986. Het was een reeks waarin de makers diverse mooie en beroemde spoorlijnen bereisden. En we gaan zeker nog op zoek naar andere mooie treinreizen. Dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's Woord. Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Dus vpro.nl. Schrijven kan ook. Ik moet even kijken. Weet ik dat adres uit mijn hoofd? Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Ja, dat klopt. Dus uh, vpro ter attentie van woord... ...postbus 11 1200 JC uit, uh, in Hilversum. Goed, terugluisteren. Dat kan via de openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En ga ook naar die pagina, want later vannacht komt daar een prijsvraag op te staan... waarmee u de onlangs verschenen DVD-box van Theo Uitenboogaard kunt winnen. Je kunt je abonneren op de podcast. Dat is dan weer een vorm van terugluisteren. Dat gaat via vpro.nl slash woord-podcast. Het is uh, bijna tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met Woord hier op Radio 1. In het volgende uur een iets wat illuster duo, denk ik wel. Kan ik zeggen. Martin Schiemek. Ontvangt namelijk rechtsfilosoof Paul Krituur. De moeite waard om er even bij te blijven. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.